Ember brandse met het NOS-journaal. Wereldwijd hebben miljoenen mensen vannacht de supermaan-eclipse gezien. Ook in Nederland hadden veel mensen hun wekker gezet... en dat loonde, want op veel plekken was de maan goed te zien. Op Twitter is het het onderwerp van gesprek en worden veel foto's gedeeld. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een livestream van de gebeurtenis online gezet. Rond kwart voor vijf was de verduistering in Nederland maximaal. Het resultaat was een grote rode maan. In de Duitse plaats Kalden in het midden van het land... is een massale vechtpartij geweest in een opvangcentrum voor asielzoekers. 370 mensen raakten slaags met elkaar. Er zijn 14 gewonden onder wie enkele agenten. De onrust begon gistermiddag toen een kleine ruzie escaleerde. De politie kon de situatie kalmeren... maar in de loop van de avond ging het opnieuw mis. Koning Willem alexander spreekt vandaag in New York... de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe... Hij is het eerste Nederlandse staatshoofd dat dat doet. Nederland wil volgend jaar een zetel bemachtigen in de VN-veiligheidsraad... en de toespraak van de koning moet daarbij helpen. De Iraanse president Rouhani gaat eerder weg bij de algemene vergadering. Hij wil bij de begrafenis zijn van Iraniërs... die deze week in Saudi-Arabië om het leven kwamen bij de Hajj. Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan de VS in Philadelphia afgesloten met een mis voor honderdduizenden mensen. Hij riep gelovigen op om open te staan voor wonderen. Eerder op de dag had hij gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik. Hij betuigde diepe spijt en zei dat de schuldigen verantwoording moeten afleggen. Het weer in de loop van de ochtend lost een deel van de bewolking op. Het eerst in het zuiden en oosten. Vanmiddag krijgt de zon op veel plaatsen de ruimte. Alleen in het noordwesten blijft het lang bewolkt. Bij een zwakke tot matige noordoostwind wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan op dit moment...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 to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 So much better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 Yo, zonder jou en jou zonder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 Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen, das hat mich umgehauen, es war völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein da zu sein, wo das Leben trug, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit, und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid.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 Strich aber nicht für dich sondern nur für deinen Dealer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 Zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was Zij de mijne zijn Ze leken mix Van dout, Cecilia en Anouk oh, -oh, oh Er gebeurde iets met mij Toen zij zei Je suis Nederlander Oh Je parle un petit peu Francais En ik zei